Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. De coffeeshops in Amsterdam blijven open voor toeristen. Dat heeft burgemeester Van der Laan laten weten aan de Volkskrant. Het nieuwe kabinet schaft de wietpas af... maar klanten van coffeeshops moeten wel bewijzen dat ze in Nederland wonen. In het regeerakkoord staat verder dat de handhaving van de regels in overleg met de gemeenten moet gebeuren. Daar beroept Van der Laan zich op om de Amsterdamse koffieshops volgend jaar open te kunnen houden. Het uitsluiten van toeristen zou alleen maar leiden tot meer straathandel en criminaliteit, denkt Van der Laan. In Dierenpark Emmen is vannacht een grote brand uitgebroken. De uitslaande brand woedt in een pand waarin onder meer het restaurant is gevestigd. De oorzaak is nog niet duidelijk. Ook is nog niet helder of het Dierenpark Emmen vandaag open kan. Formateur Rutte is gisteravond bij de koningin geweest om haar te vertellen hoe hij te werk wil gaan. Vandaag begint Rutte met een gesprek met de fractievoorzitters van PvdA en VVD. Daarna praat hij met alle kandidaatbewindslieden, als eerste met Lodewijk Asscher en Stef Blok. Rutte wil zijn werk als formateur zaterdag afronden. Het nieuwe kabinet kan dan maandag door de koningin worden beëdigd. De VVD gaat het regeerakkoord met daarin het voorstel om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken niet voorleggen aan de leden. Veel VVD-leden zijn boos over de forse stijging van de zorgpremies... en hebben daarom gepleit voor een lederaanpleging. Volgens partijleider Rutte kent de VVD die traditie niet. Zoals dat wel het geval is bij de PvdA. Het Openbaar Ministerie weet wie de aanslag... op het gemeentehuis van Waalre hebben gepleegd. Volgens bronnen bij het OM zijn het twee Brabantse woonwagenbewoners. Het OM krijgt het bewijs niet rond om ze te kunnen vervolgen. Bij de aanslag in juli werd het monumentale raadhuis van Waalre verwoest. Gouverneur Cuomo van New York vraagt de federale overheid... alle schade te vergoeden die in zijn staat is ontstaan door de orkaan Sandy. Alleen al in die staat wordt de schade geraamd op 6 miljard dollar. Ook de senatoren van de zwaargetroffen staat New Jersey... hebben bij de overheid aangeklopt voor extra steun. Het weer vanochtend in het oosten nog zonnig... maar al snel raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het regenen. Het wordt vandaag zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is donderdag 1 november. Goedemorgen. Inkomensafhankelijke zorgpremie en nivelleren. Dat kunnen ze bij de VVD even niet meer horen. Voordat de nieuwe regering maandag geïnstalleerd gaat worden, In de, is de eerste kras al opgelopen. Politiek verslaggever Wilma Borgman doet verslag van de commotie bij de VVD. U hoort VVD-leider Rutte erover net als de leden van de afdelingen. En over de verandering van het systeem van betalen voor de zorg... praten we met de zorgeconoom Hugo Keuzenkamp. Er zijn meer zorgen over de kabinetsplannen bij de provincies bijvoorbeeld. Friesland wil helemaal niet bij Groningen en Drenthe worden gevoegd. maar Robin Visser is onder de vriezer vanochtend. Huisartsen hebben een leuk beroep, vinden ze zelf, maar het wordt nu wel heel erg zwaar. Blijkt dat onderzoek, praten we over met Steven van Eyck van de Landelijke Huisartsenvereniging. En onze verslaggever is op het spreekuur. We proberen burgemeester van der Laan van Amsterdam te bereiken... over de koffieshops in Amsterdam. De publieke omroep moet nog eens 100 miljoen euro extra bezuinigen. En de voorzitter van de NPO vragen we hoe hij dat denkt te gaan doen. Ingenieursbureau Arcadis komt met cijfers. We spreken het bekervoetbal van gisteravond. En we hebben een bijzondere reportage uit Waziristan. Die hoort u ook in dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Formateur Rutte ontvangt vandaag de eerste kandidaat ministers. Lodewijk Asscher en Stef Blok. Hij praat ook met de fractievoorzitters van de VVD en de PvdA. Gisteren lag Rutte flink onder vuur. Voornamelijk door de plannen over het aanpassen van de zorgpremie. Ondanks alle kritiek blijft Rutte achter zijn plannen staan. Het debat vernauwt zich, en dat begrijp ik door alle publiciteit... tot de kwestie van de zorgpremie. Als je kijkt naar het totale pakket, dan is dat eigenlijk heel gematigd. Hè? Dan gaan de... De hoogste inkomens, er zo'n 0,6 op achteruit per jaar en de laagste inkomens 0,2 op vooruit. Dat is niet iets wat de VVD in het programma had staan, maar ik vind dat er een koopkrachtbeeld ligt wat gegeven die concessie aan de Partij van de Arbeid acceptabel is. Maar veel leden van de VVD zijn boos over de forse stijging van de zorgpremies. Er werd zelfs gepleit om het regeerakkoord maar voor te leggen aan de leden, net als bij de Partij van de Arbeid. Maar volgens Rutte gaat dat niet gebeuren.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 Gemeenten maken zich ook zorgen over het regeerakkoord. Ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, terwijl vanwege de bezuinigingen steeds minder geld daarvoor is. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam zei gisteravond in Nieuwsuur dat die combinatie ten koste zal gaan van de dienstverlening aan inwoners. E Wij kunnen en willen efficiënt werken, dus we gaan het zo goedkoop mogelijk doen, zo goed, zo goed mogelijk organiseren, et cetera. Maar iedereen kan rekenen, bij deze uh, kortingen gaat dat ten koste van de dienstverlening aan onze burgers. En het is wel zo eerlijk ook van onze kant als burgemeesters en gemeenteraden om dat aan de voorkant tegen onze burgers te zeggen. Want anders zijn wij straks de gebeten Abbotala benadrukt dat hij wel begrijpt dat gemeenten net als het Rijk moeten bezuinigen. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag zei dat hij het jammer vindt... dat de informateurs hun plannen niet met de gemeente hebben besproken. Er is, er is wel een dialoog, geloof ik, geweest. Voor zover dat het echt dialoog was met de VNG... Ik had dat meer uitwisseling van dit gaan we doen ja. en u hoort het. Uh, maar wij hebben gezegd, wij willen graag een, een deal of een nieuw deal... in ons artikel uh, met het nieuwe kabinet sluiten. Uh -huh. Nou, er is kennelijk heel weinig ruimte meer voor. Burgemeesters hopen wel dat Rutte en Samson alsnog met hen rond de tafel willen gaan zitten. In Dierenpark Emmen is vannacht een grote brand uitgebroken. Daarom gaan wij naar woordvoerder Ernst Zinsmeijer van de politie Drenthe. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent ter plaatse, hè? Ja, ik ben hier, ja. Hoe is het op dit moment, hoe is de situatie? Nou, de brand sinds is er brand in het restaurant te dromen daar aan de, aan de buitenzijde van het park. Die brand die doet nog steeds, dus de uitslaande brand is, weliswaar, is wel onder controle... maar brand is nog niet meester. Zijn de dieren ook in gevaar of gevaar geweest, meneer Sinsmeijer? In dit pand zitten geen dieren. Um, <lacht> en, en vooralsnog is daar <lacht> geen gevaar voor, uh, voor, uh, voor te duchten. Dus uh, nee. daar, is, uh, daar is vooralsnog geen sprake van. Ja, en u zegt het is onder controle, dus het kan dus nu ook niet meer overslaan. Daar lijkt het niet op mee. Dat het daar is vooral men op gericht omdat er allerlei panden staan en ook, ook dieren verblijven natuurlijk daaromheen. Dus de brand is op de plek gehouden en dus het blussen vergt nog wel enige tijd. ja um, u bent nog aan, of Er wordt nog geblust, laat ik het zo maar formuleren. Dus u weet waarschijnlijk nog niet hoe het begonnen is, maar als ik denk aan een restaurant, zou het kunnen zijn in de keuken. Wat, wat is aan uw vermoedens? Ja, daar kun je op dit moment nog niks over zeggen. Wij gaan, als de brand straks uit is dan zal daar, en er is een veilige situatie... dan zal daar na een onderzoek gedaan worden. Goed. Dank voor nu. Ja, graag gedaan. De marathon van New York gaat zondag door... ondanks de naweeën van orkaan Sandy, waar de stad nog mee kampt. Zegt burgemeester Bloomberg gisteravond. Volgens Bloomberg wordt er op dit moment hard gewerkt... om het openbaar vervoer en de elektriciteit in de stad weer op orde te krijgen. Uh, many people's lives were turned upside down by the storm and uh, yeah, my word that everyone in city government at every level is working 24 hours a day to get this city back on track including working with the MTA and ConEd to meet the two biggest challenges that we face mass transit and electric power. Het dodental van de storm is verder opgelopen volgens Amerikaanse media heeft de storm een ruim 60 mensen het leven gekost. President Obama bezocht gisteren New Jersey, een van de zwaarst getroffen staten. In zijn toespraak probeerde Obama de slachtoffers een hart onder de riem te steken. We need to make sure that everybody who's lost a loved one knows uh, they're in our thoughts and prayers. And, and I speak for the whole country there. My second message is we are here for you. Uh, and we will not forget we will follow up to make sure that you get all the help that you need until you've rebuilt. Obama pakt trouwens zijn verkiezingscampagne weer op. Hij had die vanwege zijn die opgeschort. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney ging gisteren alweer verder met zijn campagne. Rotterdam is afgelopen nacht een man aangehouden die betrokken was bij een schietpartij. Politie kreeg rond middernacht een melding van een vechtpartij... waar volgens omstanders een vuurwapen bij is gebruikt. We zijn direct naar de plek van de melding toegegaan. En we treffen daar een man aan en er ligt een vuurwapen op de grond. We nou, hebben die man aangehouden. En uit de sporen blijkt dat er ook geschoten is. Er zijn een aantal inslagen gevonden en een aantal kogelhulzen. De verdachte zei tegen de politie zelf niet de schutter te zijn, maar degene die werd belaagd. Hij uh, verklaart dat hij uh, wel voor de deur heeft gestaan met één uh, of twee andere mannen. En uh, dat daar een ruzie is ontstaan en dat hij vervolgens het vuurwapen heeft uh, ontfutseld aan de schutter. Maar dat er wel een aantal keren is geschoten door ja, een van zijn netgezellen. Volgens de man is de schutter daarna gevlucht. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De Zeeuwse mosselhandelaar Prins en Dingemansen... ontloopt vermoedelijk een dwangsom van de voedsel- en warenautoriteit. Het bedrijf is begonnen met het terughalen van mosselen... die mogelijk besmet zijn. De mosselhandelaar vond het eerst niet nodig de partij terug te halen. Het product wat wij verwerkt hebben eh, voldoet aan de, aan, de, aan de kwaliteitseisen... zoals die gesteld zijn door de overheid en zoals die gesteld zijn door ons. Het product wat wij gebruiken kwam uit een vrijgegeven gebied. Dus uh, volledig gecontroleerd door de overheid. En ten tweede, wij controleren hier intern ook nog de kwaliteitsnormen. Uh, maar goed, Prins en Dingemans werkt nu toch mee. Ook heeft het bedrijf verkoopinformatie van de verhandelde mosselen... overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit. Als de gegevens kloppen en volledig zijn... komt de dwangsom van 80.000 euro te vervallen. De Braziliaanse stad Sao Paulo is al dagenlang het toneel van hevige gevechten... Alleen al het afgelopen weekend werden er 40 bewoners vermoord. Volgens de gouverneur van de stad vielen de meeste slachtoffers tijdens gevechten tussen rivaliserende drugsbendes. die terrein op elkaar proberen te veroveren. Je hebt veel van lucht, trafiek. aproveitadores. deze momenten stress. De politie van São Paulo is deze week begonnen met een operatie. om het geweld tegen te gaan. Het aantal moorden in de Miljoenenstad is sterk toegenomen. Vorige maand kwamen 135 mensen door geweld om het leven tegen 69 mensen in dezelfde periode vorig jaar. In Goes zijn gisteravond twee vrouwen gewond geraakt bij een brand in een fitnesscentrum. Die ontstond in de sauna van Sportschool Fitland in de Zeelandhalle. De instructeur die spinningles aan het geven was, greep direct in. Ik heb onmiddellijk alle mensen uit de spinningles gehaald naar buiten gestuurd. En op dat moment kwam een van de palie naar me toe. En die zei: Frans, er is iets aan de hand bij de vrouwen. In de, uh, bij de vrouwensauna. Daar ben ik naartoe gelopen en daar uh, trof ik een vrouw aan die ernstig verbrand was. Uh, die heb ik uit die vrouwensauna gehaald. En toen ben ik naar de uh, kleedkamer van de heren gegaan. Want daar hebben we een sauna douche met koud water. En toen heb ik haar onder de koude douche gezet. Ja, deze vrouw is later naar het ziekenhuis gebracht. Samen met een andere vrouw die rook had ingeademd. Sportschool werd ontruimd. Net als een naastgelegen bowlingcentrum. En een restaurant. Rond 10 uur gisteravond was de brand weer onder controle. Het was gisteren 500 jaar geleden dat de Italiaanse kunstenaar Michelangelo... de plafondschilderingen in de Sixtijnse kapel in Rome voltooide. Paus Benedictus leidde daarom een speciaal avondgebed in de kapel. Daarin geen lovende woorden voor Michelangelo... maar een herdenking voor Paus Julius II die de fresco's destijds inweiden. We commemoreren con cui 500 jaar sono il papa Giulio II... In augurola fresco della volta di questa cappella Sistina. Het werk geldt als een van de wonderen van de Renaissance kunst. Michelangelo was ruim vier jaar bezig met de schilderingen die verhalen uit het Oude Testament tonen. En de Amerikaanse beurzen zijn langzaam weer op gang gekomen. Maandag en dinsdag lagen ze uh, stil op Wall Street vanwege Sandy. En ook gisteren hadden de handelaren nog veel moeite om Wall Street te bereiken... omdat het openbaar vervoer nog niet hersteld is. De Dow Jones-index boekte een klein verliesje van een tiende procent... en de Nasdaq eindigde viertiende lager. In Azië wordt wel normaal gehandeld. De Nikkei daar staat op een kleine winst. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, ben benieuwd. Waar die nu weer uithangt, Mark Robin Visser, goedemorgen. Jo, oh, ja, het is elke dag weer een verrassing, hè. Nou hè. Dat is toch zo. Ja, maar je weet het, ik pluis ik het regeerakkoord door, of het concept een regeerakkoord, hè. Elke dag uh, een stukje, gewoon ook om het voor mezelf behapbaar uh, te houden natuurlijk. Ik had gisteren een heel kort zinnetje over... Uh, uitgeprocedeerde asielzoekers en illegaliteit. Maar ik heb nu een iets langer stukje. Mag dat ook? Mm -hmm. Vinden jullie dat goed? Ik begin even met een klein quizvraagje. Uh, dat is om, het, om er even uh, lekker in te komen. Um, door hoeveel rijksdelen reis je... wanneer je van Amsterdam naar Heerenveen gaat? Door hoeveel rijksdelen reis je... als je van Amsterdam naar Heerenveen... Maar dat heb nou, ik namelijk het ligt eraan als je linksom of rechtsom gaat, toch? Ja, precies. Hoe bedoel je dat? Nou ja, of je via de Afsluitdijk gaat of via... Uh, Zwolle. Het oosten en Zwolle. Ja. Nou nee, het antwoord is veel makkelijker. We, nou. we hebben helemaal geen rijksdelen, dus je rijdt helemaal niet door. Maar ah, waar ben je gemeen? Ja. Goeiemorgen, nee, daar. Er ligt een plan is, ja. voor rijksdelen, okay. maar we hebben toch geen rij. Jongens nee, hebben, toch hebben toch provincies, dat ja, weet ja, je ja, toch? Ja, ja, Goed. Nou, je, ja. Goed. Nou, dan, dan, dan, dan gaan we nu naar het regeerakkoord. <laughs> Dit was de inleiding. Nou, <laughs> Nou, de toon is gezet. Goedemorgen, zeg. Ik dacht, nou, dat is... Uh, nou ja. Goed, daar hebben we het later nog wel een keer over. Uh, de tekst uit het regeerakkoord. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd. Over de positie van de Noordoostpolder valt later een beslissing. En met de overige provincies bespreken we initiatieven... gericht op vergroting van de provinciale schaal. En dan, voor de lange termijn, hebben wij het perspectief van landsdelen... of rijksdelen. Ik had het over rijksdelen, ik bedoel natuurlijk landsdelen. Ja, hier, kijk, en, hier, dat ja, bedoel ik. Ja, daar uh, ja, sorry, ik fout. heb het ook verkeerd geformuleerd, ja, helaas. Ik maar zeggen. Volgende keer doe ik gewoon multiple <laughs> choice ook om het eventjes iets makkelijker te maken. Maar goed, dan heb ik nu vraag 2. Dat is een muziekfragment. Luister goed. Welke drie provincies uh, komen hier in deze 47 seconden voorbij? Luister goed. Schooning. Het beste loon van Ierde, het friske is Het <laughs> is Je hoort, ze lijken ook gewoon heel erg op elkaar, al die drie, dus het is dat gewoon, je kunt, aan de, aan, je kunt al horen dat ze bij elkaar passen, toch? Ja. Zijn jullie eruit? Marcel is trouwens gedisqualificeerd, wil ik ook even zeggen. Ja, ik had een lamp ertussen uh, zitten. Ja, sorry. Uh, lieve luisteraars, ik spreek tot u vanuit het prachtige Heerenveen waar de lucht uh, strak donkerblauw-zwart is met schitterende sterren. En ja, wat is de toekomst van Heerenveen? En wat is de toekomst van Friesland in dit uh, concept-regeerakkoord? Want gaat Friesland straks verder? als een soort landsdeel samen met Groningen en Drenthe. Ik weet dat dat hier heel gevoelig ligt. En daarom ben ik nu in het Friesland Om daar eens even een stevige boom over op te zetten. Inside my head, let's take a mental vacation. We'll dream without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 more than that, so won't you dream with me? U met Daydreamer. Tien minuten voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Xerxes tegen Feyenoord. De bekerwedstrijd tussen de zaterdag hoofdklasser en de eredivisieclub leeft in Rotterdam. Vooral vanwege de historie. Vele malen speelden beide clubs al tegen elkaar. En spelers als Koen Molijn, Willem van Hanegem en Rob Jacobs verruilden het oude noorden van de stad voor de grote club in de Kuip. Gio Lippens was bij de training van Xerxes. We beginnen buiten, waar fanatiek wordt getraind in de aanloop naar de confrontatie met de grote broer, met Feyenoord. Jasper de Muik is de trainer. Jasper, jij hoeft je spelers nauwelijks te motiveren voor deze wedstrijd. Er ging natuurlijk een enorm gejuich op. De spelers hebben op die grote tafel gestaan met ze allen staan springen. Toen het bekend werd dat het Feyenoord zou worden. Dan weet je ook meteen, van Helmond Sport winnen dat is één ding, maar van Feyenoord winnen dat is lastig. Ja, dat is een stuk lastiger dan Helmond Sport, maar ja, wij blijven zeggen we zijn niet kansloos. Bedoel, we beginnen met 0-0? En uh, we hebben een stukje verderop in Riederkerk gezien hoeveel moeite Twent had met RVVA. Dus uh, wij, uh, wij gaan zeker van onze kansen spelen. Ja. Wie gaat er eerst? Dan zijn we binnen, waar het storm loopt met de kaartverkoop. Nummer 6 alsjeblieft. Mag ik alsjeblieft Ik heb de niet verkeerd. In, in de kantine hangen portretten van de grote namen van wel eer. Eddie Treitel, Rob Jacobs, Kumoelein, Vaas Wilkes, Willem van Hanegem. Die laatste, de Kromme, speelde twee jaar bij de club in het oude noorden van Rotterdam. En, Willem, alle ophef over deze bekerwedstrijd, dat vind jij maar overdreven. Kijk, het is leuk voor 6 voor dat die wedstrijd uh, eruit geloot werd natuurlijk. Daar is schitterend voor, maar er wordt natuurlijk wel een beetje... Ophef overgemaakt. Waarvan ik denk, van ja, jongens, zeker op. Uh... Hij kijkt met een paar oude maten van toen. naar vergeelde krantenknipsels. Knipsels over een club die in de eredivisie voor 14.000 toeschouwers speelde. maar die in 1967 definitief verdween uit het betaald voetbal. En nu, na al die jaren, mag de club weer even ruiken aan het grote werk. als morgen in het stadion van Sparta tegen Feyenoord wordt gespeeld. Voor de club is het geweldig, natuurlijk. En voor de spelers is het ook geweldig. En de, ik moet zeggen, er zijn heel veel mensen die Serk 6 toch wel een warm hart toedragen. Dat, dat merk je eigenlijk ook door deze wedstrijd. En daar kom ik mensen tegen die toch alles wel of er gespeeld hebben... of iets gehad hebben met Serk 6. Ik denk dat Serk 6 in de, de, die periode, of misschien net daarvoor ook... Een, een, uh, toch wel een, een populaire club was in Rotterdam. Ik denk dat zij wat populairder waren als uh, misschien like Excelsior... Een andere oude clubcorrivé aan tafel is Rob Jacobs. Dat is niet geheel toevallig ook nog eens iemand met een feyenoord verleden. Rob Saxus, dat moet in die tijd wel een goed nest zijn geweest. Ja, dit is een heel goed nest. Dat verleden dat was natuurlijk toch wel een, een, een club met heel veel aanzien ook. De, de, de, de grootmeester Faas Wilkes, wat, wat ik altijd als, een, als mijn voorbeeld heb gesteld, dat was een, daar was ik zo verschrikkelijk fan van. En die heeft een, een fenomenale carrière gehad. En uh, ik, ik kan me herinneren als, als, als voetballiefhebber ook dat hij werd uitgeroepen in Spanje tot beste, Sp beste speler van Spanje. Met op de tweede plaats 1 Di Stefano. En op de derde plaats Kubala. Dan heb ik het over fa fabuleuze voetballers. En die komt gewoon hier vandaan. Wat was het eigenlijk voor club in de tijd? Nou ja, hier, niet op deze nee. plek natuurlijk. Hè? Nee, nee, nee. Nee, we speelden toen natuurlijk met, op, op 16 over met Serks. We hadden eigenlijk, dat was het bij het oude Ajax. Het was wel een eigen onderkomen. Maar dat, dat, ja, dat verpauperde op het laatst. En eh, toen hebben we als betaald voetbalorganisatie hebben we met, op het veld van Sparta gespeeld. De, om de week, Sparta thuis en dan wij thuis. En toch gemiddeld 12.000, 14.000 mensen ook krijgen met dat elftal, met Willem erbij, die van Veluxum kwam. Ja, dat, dat, dat blijft gewoon iets unieks. Terug naar het heden, de bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Willem van Aanigen mag na afloop de loting verrichten voor de volgende ronde. En ook al won Xerxes de laatste confrontatie tussen beide clubs in 1967 in de Kuip met 1-0. Hij rekent erop dat hij Feyenoord gaat koppelen aan een nieuwe tegenstander. Dat, verwa dat verwacht ik wel, Ja. ja. <tie> Rio lippen was dat bij de training van Serksus. Louise staat met I need a hangover. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. De zes wedstrijden waren er gisteravond in de derde ronde van de KNVB-beker. PSV won maar moeizaam met 3-1 van de amateurs van EHC Heuts. Pek Zwolle schakelde RKC uit. Na eerdere zegen in de competitie was het nu raak in de beker. Zwolle won in Waalwijk met 4-2. Speler Joey van den Berg was dan ook beren trots op het resultaat. Ja, ja zeker. Uh... Het begon een beetje ongelukkig en uh, we, hadden, we hadden kansen, en, uh, maar we scoorden niet uh, zeg maar de openingsgoal. Er kwamen zelfs 1-0 achter, ja, dan maak je heel snel 1-1. Ja, dan krijg je penalty, dan moet je eigenlijk 2-1 maken. Maar uh, ja, het was de uh, eerste helft niet makkelijk, maar ik denk tweede helft, de eerste half uur hadden we ze, gewoon, uh, hadden we ze klem. We speelden 1-1 en uh, daar hadden we geen antwoord op. En, ja, ik denk uh, zeer terechte uitslag en uh, heel blij dat we rond ronde verder zijn. Erwin Koeman, de trainer van RKC, was uiteraard wat minder te spreken over de prestatie van zijn ploeg. En dan met name over de tweede helft. Ja, tweede helft. We beginnen heel slecht natuurlijk als je een paar ballen zo in de voeten van een tegenstander speelt. Onbegrijpelijk. Eigenlijk ja, van iemand die normaal gesproken altijd de bal naar de goede kleur speelt. Ja, en dan komt dan de 2-2. Ja, dan krijg je gelijk even een, een knauw. En uh, dat bleek ook in, uh, in de loop van de wedstrijd. Ja, we hebben te veel fouten gemaakt. Uh, Zwolle heeft dat uh, goed afgestraft. Maar ja, ook als je dan de laatste 20 minuten bekijkt hoeveel kansen wij zelf nog uh, creëren. Uh, een panel die missen weliswaar ver in blessuretijd. Uh, Jozefzoon die uh, alleen op de goal afkomt. Uh, een die uh, een bal uh, naar een buitenspel buitensp uh, lopende speler um, uh, iemand aanspeelt. die in bu uh, buitenspel loopt, sorry. Terwijl die rechts niet ook had of alleen had kunnen doen... dan had je hier nog minimaal een gelijkspel kunnen halen. Alleen, dat zat er niet in. Ja, ik bedoel nee. Heracles, Vitesse en Nak nou, plaatsen zich ten koste van Sparta... amateurs van Staphorst en de amateurs van HBS voor de vierde ronde. Dat zal dan Ajax nog, want die ploeg ging in sneek... op bezoek bij de amateurs van ONS en won maar heel moeizaam met 0-2... dankzij treffers van de Deen Victor Fischer en Stefano Denswil. In Duitsland haalde Bayern München vrij eenvoudig de volgende ronde van het bekertoernooi. Bayern won met 4-0 van Keizerslautern. Anje Robbe, voor het eerst na zijn rugblessure weer in de basis, scoorde twee keer. Clemens Ros is afgetreden als voorzitter van de Graafschap. Ros is tot dit besluit gekomen omdat ze werd bedreigd. Bovendien waren de regelmatig kwetsende spreekkoren... tijdens en na de met 3-0 verloren bekerwedstrijd tegen Gohead Eagles. Algemeen directeur Henk Bloemers vindt dat er maatregelen genomen moeten worden. Ja, nou, kijk, uh, de grens is volgens mij overschreden zelfs. En, uh, maar het is heel lastig om nu passende maatregelen te nemen. Kijk, uh, laten we ook niet vergeten, we zijn en blijven baas in eigen huis. Alleen uh, tegen dit soort spreekkoers is het heel lastig om op te treden. Omdat ze heel erg op de man, in dit geval op de vrouw, zijn gericht. En uh, ja, het is heel moeilijk om in beeld te krijgen van uh, wie zijn er nou precies. En uh, om die nou uh, eruit te pikken en een stadion te geven. Maar het is gewoon heel lastig. Het is een relatief uh, kleine groep die dit, uh, doet. En het is wel een hele dominante groep. En dat is gewoon heel erg jammer. Tennisser Sam Query heeft op de Masters in Parijs... voor een grote verrassing gezorgd... door in de tweede ronde de Servier Novak Djokovic... in drie sets uit te schakelen. Ondanks het verlies neemt Djokovic... de eerste plaats van de wereldranglijst uh, maandag over... van de Zwitser Roger Federer. Igor Seisling werd in Parijs ook uitgeschakeld. Seisling verloor in twee sets van de Servier... Tipsarevic, de nummer 9 van de wereld. En Bert Brouwer heeft bij zijn debuut als bondscoach van de Nederlandse handballers... een nederlaag moeten incasseren. Polen was in eigen land met 33-22 veel te sterk voor Oranje. wedstrijd was de eerste in de kwalificatiereeks voor het EK in 2014. Nederland speelt zaterdag in Almere tegen Zweden het tweede duel. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven, Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen, de koffieshops in Amsterdam blijven open voor toeristen. Dat heeft burgemeester Van der Laan laten weten aan de Volkskrant. Het nieuwe kabinet schaf de wietpas af, maar klanten van koffieshops... moeten wel bewijzen dat ze in Nederland wonen. En ook is afgesproken dat handhaving van de regels... in overleg met gemeenten moet gebeuren. En daar beroept Van der Laan zich op om de koffieshops open te kunnen houden. In Dierenpark Emmen is vannacht een grote brand uitgebroken. Een uitslaande brand woedt in het pand waarin onder meer het restaurant is gevestigd. De oorzaak is nog niet duidelijk. <tie> en ook is nog niet helder of het Dierenpark Emmen vandaag open kan. Formateur Rutte is gisteravond bij de koningin geweest... om haar te vertellen hoe hij te werk wil gaan. Vandaag begint Rutte de dag met een gesprek met de fractievoorzitters van PvdA en VVD. En daarna praat hij met alle kandidaat bewindslieden. En 70 procent van de huisartsen ervaart stress. 80 procent ziet symptomen ervan bij collega's. Dat blijkt uit onderzoek van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movier. Vooral de onregelmatige werktijden en het administratieve werk veroorzaken stress bij huisartsen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Mensen die van herst weerhouden kunnen de komende dagen hun hart ophalen. Naast de wolken en een stevige zuidwesten hebben we ook aardig wat neerslag in de verwachting staan. Gelukkig valt de meeste neerslag boven het warme Noordzeewater... maar langs de kust kan de teller ook behoorlijk oplopen. Het een en ander wordt veroorzaakt door een omvangrijk lage drukgebied... ten westen van Nederland. Vandaag trekt een koufront van zuidwest naar noordoost over het land. In het oosten blijft een de groot deel van de ochtend droog... en in het zuiden klaart het juist in de loop van de middag op. Achter het koufront worden buien verwacht, met name in de kustgebieden. De buien kunnen soms fel uitpakken met onweer en windstoten. Het wordt vandaag een graad of 10... De wind draait er in de loop van de dag van zuidoost naar zuidwest en is matig tot vrij krachtig boven land en krachtig tot hard aan zee en op het IJsselmeer. Vanavond en vannacht aan zeekans op buien in het binnenland meest droog met minima rond de graad of vijf. Vrijdag en in het weekend aanhoudend wisselvallig en af en toe flink wat wind. Aan de temperatuur verandert voorlopig weinig. Aan de b er staan twee files. Op de A7 richting Amsterdam, weide Wormen 4 kilometer. De A16 breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht, 4 kilometer. Er stond een auto stil in het Drechttunnel, maar de weg is nu weer vrij. Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Sjaak is visser, en een voetballen, Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Ja.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 Een nieuwe abdij voor het beste bier ter wereld in de RKK klooster Vanavond om 10 voor 8 bij RKK op Nederland 2. What you This is your weekend wake up call. Alleen aanstaande vrijdag en zaterdag bij Electro World 20% korting op alle tv's. Dus wat pak je dit weekend bij Electro World mee? 20% korting op een nieuwe tv. Kijk voor meer info op electroworld.nl. Electroworld. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hoe vaak mag een regering in de fout gaan? Of sterker nog, blunderen? Die vraag komt langzaam op in Frankrijk. Want bij de socialistische regering van president Hollande... loopt het niet al te best. Als de ene minister geen misstap maakt, dan doet de andere het wel. Correspondent Frank Renaud zet al de foutjes op een rij. De Franse premier Jean-Marc Ayrault heeft niet één blunder gemaakt. Niet twee blunders. Nee, hij maakt aan de lopende band blunders. Zijn laatste uitglijder, de 35-urige werkweek. Het ging als volgt. Premier Ero geeft een interview aan een krant met zulk groot nieuws dat de Franse radio het meteen overneemt. Tout cela fait suite à sa déclaration dans les colonnes du Parisien ce matin, un lecteur du journal qui l'interroge sur un éventuel retour aux 39 heures, le Premier ministre lance pourquoi pas Je ne suis pas dogmatique, il n'y a pas de sujet tabou. Ero wil eventueel de heilige 35 urige werkweek loslaten. Waarom niet Er zijn geen taboes, zegt Ero in het interview. Maar al een uur later geeft Ero een tweede interview. De gouvernement... De 35-uurige werkweek blijft gewoon gehandhaafd, zegt Ego. Een pijnlijke correctie dus. Eerst wel de werkweek versoepelen en een uur later weer niet. De rechtse oppositie, de UMP, is hard in zijn oordeel. We zijn in, de, in de paniek. Het is n'importe quoi. Er is geen link. Het is n'importe quoi. Dit is paniekvoetbal van de regering, van de premier. Ze roepen maar wat in het wilde weg. Aldus de rechtse fractievoorzitter Christian Jacob. En de rechtse politici zijn niet alleen. Bijna overal klinkt hoongelach over de socialistische premier. Een nieuwe flater, opnieuw gestuntel of praat de eerste minister gewoon zonder na te denken? Vraagt een radiocommentator zich af. De kritiek op Jean-Marc Ayrault is niet onterecht. Eind vorige week maakte hij ook al een forse uitglijder. Hij zei dat een wet werd ingetrokken omdat de constitutionele raad had geoordeeld dat die wet niet deugde. Alleen, die constitutionele raad had dat toch helemaal niet geoordeeld. In een reactie zei Ero toen dat hij het niet zo had gezegd. En daarna zei hij dat hij het wel zo had gezegd, maar misschien wat te snel had gezegd. Jean-Marc Ero in en is fait, très fatigue de van deze kritiek en zijn attaken. Dagelijks wordt premier Ero nu op de hak genomen, op radio en televisie. <laughs> Comique Tanguy Pastureau zegt: premier Ero heeft gewoon wat meer liefde nodig. Maar de premier is niet de enige die blundert of te snel praat. De ene Franse minister zegt dat de schoolweek moet worden verlengd of verkort... en zegt dan, nee, toch maar niet. En een andere Franse minister zegt dat het gebruik van hash moet worden gelegaliseerd... waarna de regering zegt, nee, toch maar niet. En zo gaat het nu al weken. Het is een opeenstapeling van regeringsblunders, zegt de rechtse oud-minister Nadine Morano. Elke week is er wel weer een blunder van uw minister en daardoor heeft de regering niet eens tijd om het land te regeren. Maar er is één politicus die wel bloedserieus doorregeert. President François Hollande. Hij regeert alsof er niks aan de hand is. Alsof zijn ministersteam niet het lachertje van de Franse politiek is geworden. Maar lang kan dat niet meer duren. Want de flaters van zijn ministers stralen ook op hem af. De blunders van zijn collega's zijn besmettelijk voor Hollande. De populariteit van de socialistische president is al in een vrije val terechtgekomen. Net als die van zijn premier Jean-Marc Hérault. Frank Ridd over de blunders van de regering Hollande. We gaan even naar het zwarte gat van de wereld, zo kunnen we het wel noemen. Het grote onbekende Waziristan. Een stuk Pakistan waar zelden buitenlanders komen... omdat het gewoonweg te gevaarlijk is en het Pakistanse leger geen toestemming geeft. Maar meer en meer doet Waziristan ertoe in de oorlog in Afghanistan. De Taliban en andere militanten als het Haqqani-netwerk... houden zich er schuil en bereiden er aanslagen voor. Correspondent Lucas Waagmeester kon als een van de zeer weinige... buitenlandse journalisten twee dagen mee met het Pakistanse leger het gebied in. Nou, dit is toch wel uniek. We lopen door het dorp waar Hakimullah Mesoet, de leider van de Taliban... in Pakistan, vandaan komt. Hij is hier niet, nu. Hij zit ergens aan de andere kant van de bergen hier, waarschijnlijk... Maar ja, hoe vaak sta je in het dorp van een Taliban-leider? Ik heb tegen die mannen gezegd dat ik het huis van Merzouk wel wil zien. Uh, sindsdien is er alleen maar wat verwarring en discussie in het Pataans. We gaan er niet komen volgens mij. Deze man die wil wel een beetje praten. Hij zegt alles, werkelijk echt alles is kapot. En dat is inderdaad ook wel zo. Hè. Er staat geen huis meer overeind. Daar woonden vier mensen, daar woonden vijf mensen. Maar ja, ik wil natuurlijk toch weten hoe het met die Taliban zit. Waar zijn die gebleven? Daar zijn Sanui. Dit is zeker zo heel boven de Taliban gaan. Ja, ze komen hier niet van Daniel, zegt hij. Het hele verhaal over Mesoet dat ga ik er niet uitkrijgen. Hij blijft maar herhalen dat de Taliban dat dat mensen zijn van ver weg en dat ze zich hier nu richten op wederopbouw. Wat kapot is kan worden herbouwd, zegt hij. Al die all the uh but this few rooms built in this time rebuilt in this time. Ja, dat is toch wel heel dapper hoor. Er wordt hier inderdaad gebouwd. Nieuw fundament ligt er al, een huisje. Die man zegt heel eerlijk, ik weet niet waar die Taliban zijn. Ik weet ook niet of ze terugkomen. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Dus ja, wij gaan maar gewoon door. So, you are confident that I'm like, Databas, I ik dat ze patata in Galikika? Niet helemaal prakkers what niet, you having? I don't know. We are trying to uh, give them very basic things initially. Van like roads to water schemes to development projects. And we noemen het people-centric approach. Wat krijgen we nu uh, uit de mond van een militair notabene? People-centric approach. Commandant Hayat van Zuid-Waziristan verwacht hier een ijzervreter. Maar Hayat die heeft het over bruggen en wegen bouwen, ontwikkelingsprojecten. Nou, dat is fijn, maar ik wil toch echt weten hoe het met die Taliban zit. Die Taliban zijn niet everywhere. Ze may be in some penny pocket somewhere. Zo so de question is weer hier. Oké, okay, er wordt in ieder geval door het leger toegegeven dat hier Taliban zit. Maar waar zegt hij ook, hè? De Amerikanen aan de andere kant van de grens in Afghanistan die zeggen, ze zitten vooral hier in Waziristan, in Pakistan. Dan commandant Hayat die draait het juist om. Die zegt ja, die problemen daar, die zorgen ook voor problemen so, hier. Of course, there are dynamics linked to Afghanistan. You know, these areas border Afghanistan. So if there is trouble there, there is trouble here also. So they keep Crisscrossing heb area. gedaan? Ja, Wat heb je gedaan? Wat de Taliban Dat Mijn tolk wenkt dat hij een jongen aan het praten heeft. Mensen zeggen hier niet zoveel, maar... waar de Taliban zijn... wordt in de moskee geroepen dat we tegen Amerika moeten vechten... zegt deze jongen. En dan weet je dat de Taliban in het dorp zijn. Nou, ik vraag of hij niet bang is dat de Taliban dan terugkomen... maar hij zegt nee, nee, bang zijn, dat lost niet zoveel op in Waziristan. Vanavond in het acht-uur-journaal een vervolg op deze bijzondere reportage uit Waziristan. Met een televisieverslag uit het gebied. De Mark-Robin Visser loopt de hele week al met het regeerakkoord onder zijn arm... en is nu in Friesland beland. En de zorgen ja. daar, Mark-Robin, zijn groot. De zorgen zijn heel groot. En nu, nu het er net over begint, Marcel, dat regeerakkoord... ik vraag me af, uh, is dat regeerakkoord nou ook in het Fries uh, uitgegeven? Want uh, Fries is tenslotte een officiële taal. Misschien moet ik het er maar eens even over hebben met Hilke Speerstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Fries van uh, Lijf en Leden. Ja, dat kan me wel zeggen. Ja. Is het regeerakkoord ook in het Fries uh, uitgegeven? Uh, nee, het is niet zo naar Friesland toegeschreven. <laughs> maar uh, als het over de cultuur gaat en zo. Maar nee, uh, uh, ik denk wel dat, uh, dat het weer vertaald wordt. Intussen is het wel ja. vertaald voor, in grote lappen in Friesland. Ja. Maar het gaat namelijk wel over Friesland hè, in het, in het regeerakkoord. Ik zie hier staan, voor de lange termijn... hebben wij het perspectief van vijf landsdelen. Wat is een landsdeel in het Fries? Uh, een pad van het land, een langspad, ja. Een landspad? Ja, een landsdeel... Uh, kunnen we ook wel zeggen, Een ja. landsdeel? Ja, het is een ambtelijke taal. Daar, daar, daar zijn de Friesen niet zo goed in. Nee? Er is wel een boekje met ambtelijke taal, maar van oorsprong eh, bestond eh, geen landsdeel. Dat was alles van ons. <laughs> of zijn de ambtenaren niet zo goed in het Fries? Dat kan ook. Ja, ze doen hun best. Ja, doen dat be ja, ja, ja, ja. Alles wordt tweetalig hier in het Fries. Nou, maar meneer Speerstra, dan hebben we straks een landsdeel. En waar moet Friesland dan, uh, hoe moet dat dan met Friesland? Nou, ik denk dat Friesland groot genoeg is. Er is een soort groot, uh, grootheidsdenken in Nederland. Hè? En uh, we moeten zo nodig uh, naar grotere eenheden. Uh, de overheid die kan dat wel proberen. Maar ik denk dat het op, als het over uh, de landelijke indeling gaat... moet je vooral het vooral ook door de, de regio zelf laten bepalen... Ja, nee, maar dat klinkt allemaal heel mooi. Maar dan gebeurt er natuurlijk, dan hoor, dan hoor ik het al. Dan komt het niet goed met die landsdeel. Ja, dat, <lacht> dat, dat, uh, dat hoeft ook niet zo nodig. Nee? Uh, er wordt al ontzettend, bijvoorbeeld in het noorden... ontzettend veel samengewerkt tussen de drie provincies. En, uh, en de, van daaruit kun je zeggen, nou ja... als ze hun eigen identiteit opgeven... dan kun je wel één landsdeel van maken. Maar je ziet het geval niet. Ja. Uh, je wilt ook jezelf blijven. Ja. Nou ja, goed, eh, het voornemen ligt er, maar Friesland is natuurlijk wat dat betreft toch een uniek geval, zullen we maar zeggen. Al was het alleen al omdat Friesland een eigen taal heeft, uw taal, uw moedertaal. Het is mijn moedertaal. Het verschil tussen een dialect en een taal uh, is overigens, uh, zeg maar wel eens, een, een leger. Hè? Zodra je een overheid hebt, een parlement en een leger, dan heb je ook een sterke taal. Maar we hebben in Nederland al bijna gelegen meer. Dus uh, nee, nee, dat is allemaal Europees. En de taaltrots die verdwijnt. In Friesland uh, is dat ook een klein beetje geval. Maar hier hebben we toch nog een eigen uh, taal... waar we verschrikkelijk ja. trots op zijn. En die wordt wel bedreigd door samenwerking. Ja, door... is dat zo? Is samenwerking een bedreiging voor het voortbestaan van het Fries als taal? Ja, Wat hebben um... die twee met elkaar te maken? Nou, dat, het geldt uh, voor alle talen. Voor alle talen is, een, uh, is uh, samenwerking... De toekomst van Europa uh, is een, uh, tegelijkertijd ook een, ja. uh, een oorlogje tegen de talen, onbewust. Uh, dat is een feit. Ja. Laten we eens even kijken. Ik wil toch nog even terug naar die Lons-deel, Want eventjes Friesland bijvoorbeeld was vroeger veel groter... Als provincie. Ja, er zijn dus, al sommige... Er is al niet zoveel meer van over eigenlijk. Nee, dat is klein. Dat is... Nou ja, goed, uh, je hebt natuurlijk... Het, uh, wij zijn westerlauwers Friese friezen ja. en aan de ooster kant, dus, heb je ook Frieslanden. Die vechten ook voor hun eigenheid in Noord-Duitsland en... Uh, ja? Ja, er wordt wat afgevochten hier. <lacht> uh, ik moet het nog zien met die Landsdeel. Ik praat uh, straks verder met Hilke Speerstra, schrijver. En uw laatste boek, dat mogen we wel even zeggen... Hè? De Troostvogel, spreek ik ja, dat nou, goed de uit? Troostvogel. Ja. He, de troostvogel. Ik die... moet echt nog even wennen aan dat Fries hoor. Ja, het is ook ja, nog zo vroeg ja, voor een echte Hollander. Ja. Om dit allemaal op mijn bordje te krijgen. Ja, nou, het is de troostvogel die ja. uh, in januari uitkomt bij afvalscontact. Ja. Goed uit Friesland. Tot straks. Ja, ongene hè. Uh, Ajax, want je moet die Vriezer niet onderschatten... de dag met twee vingers in de neus te winnen van de amateurs van Hones Sneek. Maar dat viel tegen. Straks een reportage. Eerst maar eens even de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, goedemorgen. Morgen Lara. Moest op de weg. Nou, het is nog een normale spits op dit moment. 15 kilometer file in totaal Er staan vier files. Eentje valt erop op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht staat vier kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil en de rechte rijstrook is daardoor dicht. Wat verwacht je verder, vanochtend? Nou, de meeste regen die verwacht, verwacht ik pas na de spits. Dus uh, het wordt waarschijnlijk een normale ochtendspits... met rond half negen, ongeveer 160 kilometer file. Tot straks. Tot straks. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. In de Verenigde Staten zijn de verkiezingen toch echt aanstaande. Maar de twee kandidaten voor het Witte Huis... waren gisteren nog volop bezig met de desastreuze gevolgen van Sandy.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 Obama gaat vandaag weer op verkiezingscampagne en zal de staten Wisconsin, Nevada en Colorado bezoeken. Over vijf dagen, volgende week dinsdag, gaan de Amerikanen naar de stembus. En burgemeester Bloomberg van New York heeft bekendgemaakt dat de marathon van New York zondag definitief doorgaat. Wel veel schade veroorzaakt door Sandy natuurlijk, maar die wordt opgeruimd. Wel veel werk aan de winkel. We gaan weer naar Friesland. Ajax had het gisteren knap lastig tegen de amateurs van ONS Sneek. De zaterdag-hoofdklasser leefde al weken toe naar dit bekerduel tegen de landskampioen. Met de hulp van tientallen vrijwilligers had de club een heus voetbalstadion gebouwd. En met de fanatieke steun van zo'n 7500 fans hield Sneek langstand tegen de kampioen. Namens het bestuur van ONS Bozo Sneek... Heet we u vanavond allemaal hartelijk welkom bij de wedstrijd tussen ONS Bozo Sneeg en AFC Ajax Amsterdam. Een affiche dat we in apriljoogsleden toen we ons 80-jarig bestaan vierden niet hadden durven dromen. Want het blijft natuurlijk wel Friesland en dus mag het Dweilorkest niet ontbreken in het stadion van ONS Sneek. Nou ja, stadion. Normaal gesproken hebben ze hier één tribune. Dan staat de rest van het publiek lekker langs de zijlijn. Maar nu hebben ze gewoon rond het hele veld tribunes gebouwd. Is dit nou de fitbox box waarin u staat? Ja, dit is onze fitbox box ja. Verschrijft u het eens? Waar, waar staat u op? Een hele mooie zelfgebouwde tribune met veel energie gebouwd. Harm de Wacht, de voorzitter van deze club... Hoeveel mensen zitten hier normaal? Hier zitten normaal tussen 600 tot 800 mensen. Hoeveel zitten er nu? 7500. Er stond een file op weg hier naartoe? Ja, dat gebeurt niet zo vaak hier in het noorden. Ik nee. zie u een beetje trots kijken. Dat vind ik wel heel mooi, ja. dus Dat wij een keer meemaken dat wij een file veroorzaakt hebben. Harry, Sneekers en Buik Harry! Ik ben de stadsomroeper van Sneek. Aha, en wat gaat u zo omroepen? Ik uh, mag zo meteen vanaf de middenstip de opstellingen bekendmaken. Zitten er verrassingen tussen? Uh, voor ONS is de grote verrassing inderdaad dat uh, de nummer 9 uh, Bos in de basis staat. Oei, dan krijgen de Amsterdammers het lastig hè? Nou ja, dat denk ik wel, want het is een snelle een. en uh, ik denk wel dat wij uh, makkelijk winnen vanavond. Het programmaboekje is tevens lot en je kunt hierop prachtige prijzen winnen. Welke zijn aangeboden door Autoland van de Brug Sneek. Op de tribune, Mr. Ajax, Sjaak Zwart. Ja, het ene moment sta je in de Champions League en het volgende moment sta je in Sneek. Ja, maar dat is ook het mooie in voetbal. Is het voor die spelers, we zien ze hier opwarmen, nou moeilijk om hiervoor te motiveren? Ik denk het niet, dus moet je kijken wat een publiek er is. Dus die mensen willen allemaal voor het publiek wat laten zien. En Nu meneer, spannend? Zeer zeer spannend, ja. ja het, is, uh, het is wat anders dan een door uh, zaterdagwedstrijd natuurlijk. Hè? En gaan jullie die Amsterdammers een poepje laten ruiken? Hoop het? Verlenging. Verlenging. Ja, Ja, je weet het door. Ja, er komen de spelers het veld op. Vooral gespannen gezichten bij de lokale helden. Want ze moeten toch maar even opnemen tegen de kampioen van Nederland. Ja, dan zit het erop. Wint Ajax met 2-0. Ja heren, voor de wedstrijd dacht u nog aan een verlenging? Ja, maar dat zat er dus niet meer in. Het nee, was wel spannend, al heel lang in de wedstrijd. Uh, het, was, het was wel heel erg spannend, ja. vond Het ja. voelt een beetje als een overwinning. Nou, als een overwinning. Maar ik vind uh, dat ze goed hun best gedaan hebben. En niet weggespeeld zijn. Ze zich nergens voor te schamen. Nee, zeker niet. Zeker niet, zeker niet. Nou, en vanavond is het alweer feest in Sneek. Want dan speelt uh, SWZ Sneek. Andere club in Snake tegen AZ. Ook om een plek in de vierronde van het KVB Bekertoernooi. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. En voor al die kranten zijn de effecten van het regeerakkoord nog het belangrijkste nieuws. Vooral de kritiek op de zorgverzekering staat natuurlijk centraal. En de Telegraaf spant daarbij de kroon. Ja, ik kan de kop niet helemaal goed lezen. Nee, even, uh, is, even mijn bril opzetten inderdaad. Nee, chocoladeletters, daar staat op de voorpagina. achterban van VVD is ziedend. Maar nog opvallender is dat de krant een fotootje naast een foto van uh, Rutte heeft geplaatst. Van Karl Marx. Ja, nu raadt het al. Rutte wordt dan Marx-Rutte genoemd. De kampioen die we leren. Ja. Het Financiële Dagblad schrijft dat de dochter van Freddy Heineken en haar echtgenoot een rol hebben gespeeld in het overnamegevecht rond de Asia Pacific Breweries. Eind vorige maand nam Heineken die brouwerij over. Charlene de Carvalho Heineken en haar man hebben daarvoor een ontmoeting gehad met een groot Thais bedrijf dat Asia Pacific ook wilde overnemen. En uiteindelijk zijn met dat bedrijf afspraken gemaakt. Als het helpt dan schakelen we de familie natuurlijk graag in, zegt de algemeen directeur van Heineken in het FD... Gisteren werd bekend dat de dochter van Heineken bovenaan de quote 500 staat. Haar vermogen wordt geschapt op 5,4 miljard euro. De 220 koffieshops in Amsterdam blijven gewoon open voor toeristen... dat zegt de burgemeester van der Laan in de Volkskrant. In het regeerakkoord van VVD en P van A staat dat de wiet pas verdwijnt. Wel moeten klanten van koffieshops bewijzen dat ze in Nederland wonen. Maar de nieuwe coalitie zegt dat de handhaving van de regels... in overleg met de gemeente moet gebeuren. Van der Laan beroept zich op die clausule... om de coffeeshops dan open te kunnen houden voor toeristen, schrijft de Volkskrant. Hij denkt dat het buitensluiten van toeristen leidt tot meer overlast. Bijna driekwart van alle huisartsen ervaart, ervaart gezondheidsklachten door stress. Dat schrijft het Nederlands Dagblad... naar aanleiding van een onderzoek van verzekeraar Movier. 70% van de huisartsen zegt vermoeid te zijn... snel geïrriteerd of slordig met afspraken door stress. Vooral onregelmatige werktijden, de hoge werkdruk... en het administratieve werk veroorzaken stress. Toch zijn de meeste huisartsen wel tevreden met hun werk. 60% van die huisartsen geeft het werk een cijfer 8 of hoger. En u hoort zo meer over dat onderzoek... spreken met de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Huisartsen. Trouw tot slot schrijft dat een belangrijke Chinese denktank... voorstelt om het één-kindbeleid los te laten in China. Vanaf 2015 zou elk gezin twee kinderen moeten kunnen krijgen. En in 2020 moet het een volkomen vrije keus worden. Het beleid is de afgelopen decennia met geweld afgedwongen... vooral in de stedelijke gebieden. En dat leidde onder meer tot gedwongen abortussen, sterilisaties... en een mannenoverschot, schrijft Trouw. De Chinese regering zegt dat door het beleid... 400 miljoen minder Chinezen zijn geboren... en het land zou zijn economisch succes mede daaraan denken. Zo dadelijk uh, gaan wij ook verder met uh, de VVD en de onrust die is ontstaan. We doen het iets anders dan de Telegraaf. Menno Reemeyer was bijvoorbeeld uh, in Houten. Daar was een afdelingsvergadering van de plaatselijke VVD. We hebben ook een reactie van uh, premier Rutte, demissionair premier, aanstaand premier Rutte. En een gesprek met Arcadis. Gaan zij bouwen?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 Vanavond het gevecht van René Vroger en Ari van de Veer. Twee persoonlijke verhalen over de kwetsbaarheid van het leven. René Vroger verliest in korte tijd zijn vader en zijn moeder. En tv-dominee Ari van de Veer vecht tegen een levensbedreigende ziekte. Vanavond het gevecht van om tien over tien bij RKK op Nederland 1.